Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Het kabinet wil ook nieuwkomers uit Turkije verplicht laten inburgeren. Die groep is nu nog uitgezonderd van inburgeringsplicht omdat de EU een associatieverdrag heeft met Turkije. Minister van Sociale Zaken Koolmees denkt dat daar een oplossing voor is. Dat meldt hij binnenkort aan de Tweede Kamer. Laat de Haagse bronnen weten aan Nieuwsuur. Het zou de bedoeling zijn dat die inburgeringsplicht wordt ingevoerd als er een nieuw inburgeringsstelsel is. En dat is naar verwachting volgend jaar. De Tweede Kamer wil al langer dat Turkse nieuwkomers net als anderen van buiten de EU een inburgeringsexamen moeten doen. Minister Slob vindt dat de organisatie rondom de schoolexamens beter moet. Dat zegt hij na aanleiding van een onderzoek van de onderwijsinspectie. Die vond tekortkomingen bij de schoolexamens op 60 van de 104 scholen die zijn onderzocht. Slob noemt die resultaten verontrustend, maar niet onverwacht. De inspectie is geen school tegengekomen met grote problemen, zoals twee jaar geleden bij een VMBO in Maastricht. Daar werden 300 schoolexamens ongeldig verklaard omdat de leerlingen geen examen hadden mogen doen. En de gemeente Amsterdam gaat proberen de veiligheid van vrouwen en meisjes in de stad te verbeteren. Ongeveer de helft van de vrouwen wordt wel eens lastiggevallen op straat, en bij vrouwen onder de 34 jaar 80 procent. Burgemeester Halsema roept horecapersoneel op om misbruik en intimidatie te melden als ze die zien. En de gemeente begint een campagne waarbij slachtoffers duidelijk wordt gemaakt dat ze niet de enige zijn. Ook wordt samen met het openbaar ministerie nagedacht over maatregelen tegen online intimidatie. Het weer tot slot. Vanmiddag trekken de meeste buien weg. Ze trekken naar het oosten, maar in het zuiden valt nog wel een tijdje regen. De temperatuur is vanmiddag opgelopen tot een graad of zeven. Vanaf morgen is het een paar dagen droog. De zon schijnt zo nu en dan en het wordt ongeveer acht graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis mooi van de ANWB.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 Presentator is Bastiaan Torenend. Ja, welkom terug dames en heren bij Zandvoort aan het woord. En, en dan gaan we nu natuurlijk over naar de kolom van deze week. Als toren neemt. Ik neem een slok van mijn whiskyglas en bedenk me ineens, dit glas heb ik niet nieuw gekocht. Dit heb ik gehad. Als schuldenaar moet je het veel hebben van bijvoorbeeld kringloopwinkels, marktplaats... En Facebook Marketplace. Maar de laatste tijd heb ik zelfs veel van de gratis af te halen of daar de Facebook-variant van. Als ik zo in mijn kamer kijk, kan je dat niet echt zien. Ik heb een leren bank zonder enige grassen. Ik heb twee leren stoelen waarvan bij één slechts een heel klein rafelrandje op de leuning zit. Ik heb een houten drankkastje met echt houtsnijwerk. Waar vele mensen roers op zijn. met als enige minpunt het kaarsvet. wat ik er zelf niet vanaf gehaald heb. Ik heb een heel goed klinkende piano. een hele grote spiegel. En voor al deze dingen heb ik niks betaald. Een beetje benzine om er naartoe te rijden. Voor deze dingen heb ik alleen maar moeten kijken op Facebook. en af en toe een ritje moeten maken. Nu ben ik heel gelukkig met deze meubelen. Nu ben ik heel gelukkig dat er mensen zijn die dingen gratis weggeven. Zodat ook mijn huis er gezellig ingericht uit kan zien. Maar echt verbaast het me ook. Want ik weet nog dat mijn ouders een bank kochten voor minimaal 10 jaar. Dat mijn opa en oma in de ruim 25 jaar dat ik hen gekend heb... nooit van eettafel, wandmeubel meubel of luie stoel zijn veranderd. En mijn oudere buren kochten gordijnen voor een veel langere tijd dan ik ooit gordijnen voor mijn ramen heb gehad. Maar ondertussen zie ik dan weer de verbouwingslampen bij mijn overburen branden. Die nu alweer in de twee jaar dat ik er woon, hun woonkamer voor de derde keer aan het verbouwen zijn. En natuurlijk mogen ze dat doen. Natuurlijk is het fijn als ze met de meubels die zij weggooien anderen weer blij maken. Maar is het ergens ook niet een uiting van hoe verwend wij wel niet zijn? Hoe goed wij het hebben? We consumeren en willen steeds maar nieuwe dingen. Maar is dat niet een luxe die we eigenlijk nooit niet nodig hebben? Ik vraag me dit letterlijk af. En ga vervolgens zitten in mijn meest relaxe, gratis afgehaalde leren luie En ik vergeet direct die gedachten. Want oh wat zit hij lekker. En wat ben ik blij dat anderen weer wat nieuws wilden consumeren. Ben ik eigenlijk nu niet een beetje hypocriet? Misschien wel. Maar toch wil ik mensen bedanken voor hun consumeren. Zodat zij nog steeds gratis dingen weg kunnen geven. Want het is niet alleen goed voor de mensen, het is ook nog goed. Voor het milieu. Ah, je bent vies, maar ik doe gemeenig. In de club kom je moeder tegen. En ik wil snel weg, want we moeten wegen. En je klant is geholpen, je moet vroeger wezen. Ik was alles kwijt, maar mijn vloed is erinig. Voor mijn zondes af en toe gebeden Ik ga uit eten voor een goede prijs Ik ben een uitgever Ze boeken mij van alarm voorzien aan de achterkant Dus ze komen via voor, maar mijn dagje dan? Voor die goal die zet, ik brak als man Ik was op streets en dat nachten lang Hier zijn de nachten lang en de dagen kort Ik heb slaaptekort, want ik slaap tekort Ik maak het af of ik maak het op zal ik dan mijn banaan, maak mijn apen trots Want ik vandaag gezocht, dan ben ik morgen weg Ik hou je kluis, niet je zorgen weg Weet, nog die dag en ik was onbekend Nu, aan de top terwijl je onder bent Ik moet zo vaak racen, van de polisman. man ja, nu ben ik verzekerd, ik ben polisman Ja, strip op de zin, ik ben dominant Sofie maar die tata zeggen Sofian Hey biebel, hey Waarom stress je mij, Als azina? azina Ik ben op straat, ik ben met dieven Met dieven Ik denk niet eens aan liefde Ben gevolgd op verdienen. Dus word niet te verliefden nee. Hey biebel, hey biebel Waarom stress je mij, Azina? Azina Ik ben ik ben met dieven, met dieven, ik denk niet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 ben ik weer in jullie spits? En ik krijg die negen, wie is jullie spits? En ze praten wel, maar toch doen jullie niks. Hebben, habiba, habiba waarom stress je mij aan zinnen? Azina, ik ben op straat, ik ben met dieven, met dieven. Ik denk niet eens aan liefde, ben gefocust op verdienen. Dus word niet te verliefd, nee. Hebben, habiba, habiba waarom stress je mij aan zinnen? Azina. Met dieven, ik denk niet eens aan liefde. Ben gefocust op verdienen, dus word niet te verliefd, nee. Nou, Lou was ze echt verliefd. Je speelt die helemaal, maar je bent het niet. Geen diploma, dan ga je moeten rennen, vriend. Wordt gepakt in de winter, zie talenten niet. Je wordt verhuurd en verkocht. Eerst op verslagen in een stuur of een box. Dan alles kwijt, breng het puur of met box. Breng het duur naar de shop, in mijn buurt vind je kops, ja.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 Ja, op de ja, op mijn van de money ben ik je ziet te gekke outfit. Oh, oh. Ben flying net de motor van die hey. duif Ik wil andere niveau net als Ik hey. hey. Ben een vloes, spekker echt sus. Ben een vloes, goede tijd, echt post. Hey. Ben een vloes, goede tijd, echt gepost Met die roken van die coach. En die slij wordt gepost. Die hey. hey. zit te draaien, voel maar af en toe raar. Af en toe laag laag in elk Af en toe gekke paddels in die dames. Af en toe rennen we agressief in die kamers. Op je kans dat die spek in balans. Op je kans dat die spek in balans. Heb je chance, dat die spek in balans. Ik kom met die kaas voor je motherf.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 die vaak op de weg, soms ben ik weg door die zwijnen die krijsen. Hey, hey. Al mijn jongens die staan ook al los. En op school was ik ook al Also had ik wel ook al los, nu parkeren en het zeren van. Ah, wow. wow. Zeren van mijn lippen flow flow die geeft compost, elke trekje compost, elke trekje Zeren willen plakken en die dames willen plakken mij omdat we money pakken. What the fuck, what the fuck? Dele van mijn lippen flow flow die geeft compost, elke trekje compost, elke trekje compost. Dames willen plakken en die dames willen plakken mij omdat we money pakken. Fuck. Amordura. Chasse. Pau Pau Pau Pau Pau Pau Pau Pau Pau Pau Pau Pau bow. Bothafucker. Hé, hé, Naar Zandvoort aan het woord op ZFM. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Ja, welkom terug dames en heren bij Zandvoort aan het woord en we hebben het over een parakie van Zandvoort. U kunt uh, um, reageren op deze uitzending door te bellen met 023 573 0393. Dus 023 573 03 93. Uh, u kunt natuurlijk ook reageren via onze e-mailadres redactie.zfm Zandvoort.nl. En natuurlijk kunt u ook een privébericht of een gewoon bericht uh, via Zandvoort aan het woord Facebook-pagina naar ons toesturen. Um, je was zelf. Uh, je gaf voor uh, de, het nieuws aan dat je. Uh, over. Ma eigenlijk een beetje verrast was hoe groot het succes ja. werd. Ja. Dat. Uh, um, was je ook verrast van wat voor soort mensen het gingen doen? Uh, nee, ik was meer verrast van het feit dat het, dus wel zo dat het wel echt heel erg nodig was. Ja. En ik was ook ver, ja, heel erg verrast door de mensen die me heel graag willen helpen. Ja. Weet je wel, ik krijg berichten van mensen uh, van Zandvoort en Omstreken. Daarom heet het ook prakkie eten over Zandvoort en Omstreken. Lekker, ja. um, heel veel mensen uit Haarlem die zelf ook uh, het zeker niet makkelijk hebben. Mm -hmm. en, uh, en toch tassen beschikbaar stellen. Ja. Weet je wel, een vriendin van mij ook, die heeft het ook. Die heeft een zoontje en die heeft het ook echt niet super makkelijk. En dan komt ze toch een hub naar Zandvoort met de auto. En dan komt ze twee tassen met boodschappen. Nou dan, weet je, en ik ben een lekker emotioneel type. Ik kan dan gewoon echt, daar kan ik echt van volschieten. Mm -hmm. Weet je wel, ik, ik waardeer dat zo erg. Ik heb, ik heb ook mensen die zelf ook altijd uh, bij de voedselbank hebben gelopen. Die het nu gelukkig wat beter hebben. En die ook aankomen met tassen, weet je wel. En daar ja. kan ik zoveel mensen mee helpen. Ik, het, het eerste wat ik altijd zie, want ik kreeg van Marije kreeg ik net ook een tas. Uh, met spulletjes, vrouwelijke spulletjes. Die ook gewoon echt heel erg nodig zijn. Mm -hmm. dan, dan kijk ik in die tas en dan denk ik: van Ik word daar zo gelukkig van dat ik zoveel mensen kan helpen. En dat is het ook met boodschappen... als mensen aankomen met tassen van... ja, nou, ik had dit nog in de kast staan. En dan denk ik, ja, weet je wel... jij had dit maar in de kast staan. En, en, en uh, zo van, nou, dit mag je gebruiken. En dan denk ik, oh, daar kan ik zoveel ja. mensen mee blij maken. Met nou, zulke is, simpele de, dingen, weet je wel. Ik heb, ik heb jarenlang uh, geen problemen gehad. En altijd heel vaak een volle voorraadkast met spullen... die ja. ik op een gegeven moment ook maar weg moest gooien... omdat, omdat ze twee te... jaar oud waren ja. of zo. Um, Sinds ik in de schulden zit, heb ik dat niet, dames en heren. Mijn kasten zijn regelmatig op een gegeven moment echt helemaal ja. leeg, want uh, je maakt toch eerst op wat je al hebt voordat je weer nieuwe dingen gaat kopen. Absoluut. Zeker als je bijvoorbeeld voor bepaalde dingetjes moet gaan sparen, want ja, je moet toch dingen. Uh, ja, ik, heel veel eerlijk. Ik moet volgend jaar uh, moet ik zeker weten nieuwe banden voor mijn auto. En dan ja, moet je nu al rekening mee ik, ik moet mee daar houden. nu al ja. ding, uh, dingen opzij gaan zetten, want als ik dat niet doe, dan. Ja. En dat is ook een beetje wat, wat. Er zijn heel veel dingen waardoor. wat mensen niet, niet uh, inzien. Waardoor ze eigenlijk. je wil uit de problemen komen. Mm -hmm. Weet je wel? Dus je bent bezig met uit de problemen te komen. Maar soms hopen er zoveel dingen op. waardoor je er gewoon echt niet uitkomt. Nee. Weet je wel? Er zijn. net zoals wat, wat ik al eerder zei. Ik heb mensen die gewoon echt elke dag werken. Ja. Of, of uh, vijf, zes dagen in de week. En, die, weet je, en dan denk ik, ik heb daar zoveel respect voor. Hè? Want die mensen die gaan elke dag gewoon weer naar hun werk. En die, en die, en die, maar die houden onderaan de streep niks, niks over. Maar ze gaan ook niet met de, weet je wel, thuis op de bank zitten. Omdat ze, kijk, ik kan me voorstellen... Uh, omdat ik zelf met depressie te maken heb gehad. Ik kan me heel goed voorstellen... dat je om sommige dingen echt depressief kan worden. Uh -huh. En... Um, dat die mensen nog steeds elke dag naar hun werk gaan... Weet je wel, en, en, en met, een, met een lach ook nog naar hun werk gaan. Terwijl je eigenlijk... heel je, je, je bouwt natuurlijk wel in je toekomst. Hè? Want je bent nu iets aan het afbetalen... waardoor je weet dat het straks allemaal wat makkelijker wordt. Maar dat je de kracht hebt om elke dag naar je werk te gaan... terwijl je alsnog... Uh, mijn hulp nodig heb om de maand rond te komen... ja, ik heb daar echt super veel respect voor. Het is ook ja. het zwaarste wat er is. Hoor. Ja, ik, ja. Moet ook, ik ben ook ja. echt ja. blij dat mensen... Het de jaren van mijn leven. Dat snap ik. Ik ben ook blij dat... dat ik, ik moet ook zeggen, er zijn heel veel mensen die mij berichten sturen... van ik ben zo blij dat jij dit doet. En dat, ja. Kijk, ik vind het normaal dat je, dat je moet letten op je medemensen en dat je voor een ander mens moet zorgen. En dat vind ik normaal, weet je wel. En uh, we leven nu in een tijd dat dat eigenlijk niet meer normaal is. Weet je wel... We, de, de, Iedereen is superveel bezig met de media. Wat voor mij ook in een voordeel werkt hoor. Want door de media uh, krijg je gewoon wat meer aandacht. En, en, uh, en ook donaties. Maar iedereen die is maar bezig met uh, hun eigen ding. En je eigen leven. En die oogklep op. En uh, je focus op je eigen ding. En ik moet een mooie auto. En ik moet uh, elk weekend stappen. En ik moet... Mm. Uh, weet je wel? Terwijl... Uh, je, kan, je kan elk week gaan stappen en als je dat kan, dan moet je dat lekker doen hoor. Ik ben nooit iemand die... Ik, ik ga jou daar niet op, uh, op uh, veroordelen. Maar als, je, als dan je buurman of je buurvrouw niet te eten hebt, weet je wel, dan denk ik, ja, doe die oogklep even af. Weet je ja. wel? Als je boodschappen doet of als je eten uh, over hebt, maak je buurman... Nou heen, ja, weet je wel. En gewoon überhaupt opletten. Ik bedoel, mijn overbuurvrouw die is slechter aan het worden. Ja. En ik... Ik ben iemand die elke dag zwaait. Ik zie, ik zie ze dat soort kleine dingen. En ik zwaai. Zodra zij niet er hand op steekt, dan denk dan, ik... Hé, hey, hey, er is iets kijken. aan de hand. Maar nou, Ik weet dat, wel, mijn uh... oma woonde in het dorp. En die zat altijd voor het raam. Ja. Uh, een doorgaande weg ook... Uh, waar mensen met kinderen langs fietsen naar school. En toen zij was overleden... zijn er echt mensen gekomen van... Hé, hey, ze is weg. Waar, ja. waar, waar is ze? Dus dan... Ja, is er toch sociale controle? Ja. ja. Dat, ja. Uh... Maar dat heb ik bij mij in de flat ook. Als mensen mijn tijd niet zien of weten dat... Hm. Nou ja, ik heb natuurlijk de afgelopen twee jaar... Uh, ja, ik heb echt alleen mijn, buur, mijn overburen, want die zijn de enige onderdik, zwaaien ze terug. Um, en die hebben wel, zo, als er iets verandert, of ik ben er tijd, dan komen ze op een gegeven moment een keer naar buiten kijken. Van, uh, of ze zien me een keertje, hey, wat, wat, wat, is er iets aan de hand dat je zoveel weg was? Maar ik heb zo dat als mijn auto er te lang staat, of dat ja. mijn auto op dezelfde plek blijft staan, dat mensen wel gevraagd van, hé, hey, er je oké? Okay? Ja, nou ja, ja, dat, ja. Vind, dat vind ik heel goed. Ja. Dat is absoluut alleen, belangrijk. Andere buren heb ik het toch echt. Die kom ik vaker nee. tegen, want ik, ik heb een hond en hun hebben we ook honden. Dus maar ja, ik vind, het, ik vind het toch een beetje een apart dingetje. Ik, ik, vroeger was het normaal dat je, dat je je prakje naar de buurvrouw bracht die alleen was, of het krantje. Ja. Kun je dat niet? Ja. Je leest de krant uit. Ik zie het toevallig net gebeuren hiernaast. Die, diegene die heeft de krant gelezen, Nou, dan komt de buurman komt het krantje pakken. En die gaat zijn krantje. Weet ja. je, ik vind. En dat is eigenlijk ook een beetje het idee. Alleen daar nou heb ik dat even net even wat uitge, meer uitgebreid. Ja. Ja. Nou ja, en ik dat, vind het heel goed. En uh, maar dan komt het bij dat tweede punt. Kijk, uiteindelijk is het een beetje uitge. Zoals je aangaf, een ja. beetje uitgegroeid, dat het ook heel veel mensen met schulden of met, met problemen dat ze niet uh, um, rond kunnen komen. Kunnen komen en. en uh, en dat is natuurlijk hartstikke mooi dat je daar ook een. Ding... Maar je deed het in eerste instantie tegen verspilling van ja, eten. Ja, klopt. Dat, uh, is dat met een specifieke. Want je zei van ik heb altijd, vroeger had ik het ook al. Ja. Maar is dat altijd met het idee geweest. Uh, het is zonde, het is ja, ik, slecht nou, voor het milieu. Het is... Nou, ik moet zeggen dat ik zelf nu wel wat bewuster met het milieu bezig ben, zeg maar. Maar. Kijk, wij hebben het vroeger nooit makkelijk gehad. Ja. Uh, mijn moeder die heeft ons ook met een bijstandsuitkering groot moeten brengen. En uh, er was niet altijd eten. En uh, voor ons was het echt een tractatie als mijn moeder s'avonds pannenkoek had gemaakt. Mm -hmm. Als avondeten. En dan dachten wij van, oh lekker. Of dan kregen we knakworstjes op een broodje. Nou, dat was echt, wauw. Dat was voor ons echt een koningsman. En mijn moeder zei gewoon van Kim, er was gewoon geen geld. Nee. Ik heb heel vaak gehad dat wij wel te eten hadden. En dat mijn moeder gewoon niks had. Weet je wel, en ik, ik weet hoe het is om als kind uh, dingen te willen. Hè? Want uh, je, je, je, je klasgenootjes die rijden op skilers en die hebben een mooie fiets. En ja, dat hadden wij niet. Weet je wel, uh, mijn moeder die heeft het altijd alleen moeten doen. En, en, en uh, nooit, nooit een uh, gulden, hè, want we praten over ja. de gulden. Hè? Nooit een gulden van mijn vader gekregen, die het overigens wel goed had. En uh, dat, dat, daar heb ik zoveel bewondering voor. Dat je, dat je het zo moeilijk... Wij hebben nooit doorgehad hoe slecht we het eigenlijk hadden. Mijn familie die uit Zandvoort... Uh, die, dat zijn drie dochters, dat zijn mijn nichtjes. Ja. Um, die, hadden dan, uh, die hadden het wat beter dan ons... En die hadden dan ook vaker dat ze kleding kregen. Wij kregen altijd de kleding van hun. Dus dan kwamen er, nou dat was voor ons toch een feestje hoor. Dan, hadden we, dan kwamen er twee zakken met vuil, vuilniszakken met kleding mm -hmm. uit Zandvoort. Nou dan was ik al echt, dan was ik zo blij. Want dan had ik nieuwe kleren. Ja. Weet je wel, dus wij, ja, ik kom wel echt uit een, uit een uh, dingje. Ja, ik weet hoe het is om nee te moeten horen. En uh, dat is hetgene wat, uh, wat mij ook wel, de verhalen die ik te horen krijg via Prakki. En er was ook een dame die zei ook van, uh, ik vind het gewoon rot om elke keer nee tegen mijn dochter te moeten zeggen. En dan hebben we het over simpele dingen, ja. eten. Niet eens over, ik moet nee zeggen, want uh, dit of dat. Nee, ik moet nee zeggen, want er is geen toetje. Of ik moet nee zeggen, want het is hartje zomer en we kunnen geen ijsje halen. Ja. Weet je wel, en dat soort dingen, ja, ik krijgt mij nee, gewoon echt aan. Mijn, broer, mijn, een, mijn zoon heeft de favoriete trui en die is stuk gegaan. Ja. En hij wil graag naar de winkel om een nieuwe te kopen. Dus ja, ga nee. dat maar uitleggen. En dat is dat het meest niet, pijnlijke het wat er is. En ik, ja. vind dat, en ik vind dat zelf, kijk, ik heb zelf geen kinderen. En mm -hmm. ik weet dat het gewoon vooral voor de ouders heel erg moeilijk is. Weet je wel, ik heb ook een donatie gekregen van, van iemand. En daar mocht ik dan een gezin mee blij maken. En dat, dat zijn dingen die, die, die ze normaal nooit kunnen doen. En die ze nu wel kunnen doen. En dat oh, ja. is allemaal anoniem gebeurd qua de donatie dan. En dat zijn dingen van. Ja, dat, dat, ik gun het die kinderen ook gewoon heel erg. Ja. Weet je wel, ik weet hoe het is om als kind op te, op te groeien met minder. en uh, Dus het is ook wel eens leuk als die ouders dus wel een keertje kunnen zeggen van nou, hier heb je... Weet je, als ik, als ik weet dat de kinderen in het gezin zitten, doe ik er wat extra snoep bij. Of dan doe ik er weet je, een ja, beetje een ja, bij. Wat het ergste ervan is, is dat mensen vaak niet begrijpen dat bijna één op de vijf kinderen in armoede opgroeien. Ja, ja. Um, dat was ooit 1 op de 10 of zo, was het ongeveer. Maar het is inmiddels 1 op de 5 kinderen groeit in armoede op. En als er iets. Nou ja, Het is best traumatiserend. En zeker in een land waar het de, zo goed is. Ja, dat, iedereen heeft van alles. En dat zegt iedereen altijd. Het uh, gaat zo goed. Wij ja, hebben zo'n welvarend land. Het gaat echt niet goed, maar, jongens. Dat, niet. Uh, nee, klopt. Dat, okay, het is voor volwassenen al een trauma... als je in de schuldsanering en met schulden te maken krijgt... en alle ellende die daar nog eens bij komt. Het kijken. moet gewoon bespreekbaar worden ook, vind ik. Ja, ja maar als weet je dan wel? ook een, nog kinderen hebt... Die, die er door beïnvloed worden... Uh, uh, die dingen niet kunnen. Mm -hmm. Ja, weet je, als het voor een volwassenen al een nou, trauma is. Het is niet is. alleen het niet kunnen, hè? het is ook... Ze moeten nu op school werken ze al met een groenboek... Nou, Levert die de school zelf. Maar als hij straks naar de middelbare school gaat... moet hij een computer hebben. Dat moet tegenwoordig. Ja, dat hebben we. Uh, nou kan je daar als je echt onder de minima valt... bij de gemeente aankloppen. Maar als je net in die net iets te veel verdienmodel zit... dan niet. Ik ben waarschijnlijk uit de schuldhulpverlening... op het moment dat hij naar de middelbare school gaat. Dus mijn eerste grote kostenpost is een computer. Voor hem. Uh, vaak moeten ze een goede fiets hebben... want ze gaan vaak verder uh, van school... dus dan moet je, moet je een betere fiets gaan kopen... of weer een nieuwe fiets gaan kopen. Uh, de kosten die er bij kinderen komen kijken... worden heel vaak vergeten. Ja. En ik moet heel vaak nee verkopen... of ik, ik ben zo'n vader... die probeert elke keer een alternatief ja. te bieden. Ik weet waardoor we... hij niet meer... Me, me, oh nee, dat vind ik ook leuk. Nou, hup, Dan doen we dat, want ja. dat kost niet zoveel geld... of het ja. kost niks... En dan denkt hij er niet meer aan. Yes. Waardoor hij niet door heeft dat, er, dat ik maar continu nee verkoop. Ja. Het is eigenlijk een van de redenen geweest, omdat ik zelf heel erg in de shit zat, mm -hmm. um, dat ik eigenlijk altijd het heb tegengehouden dat er kinderen bij zaten. Dus dat is ja. een van de redenen waarom ik nog steeds kinderloos ben. ben. Ja, ja. Het even, ik heb altijd gezegd, ik wil een kind hier niet doorheen nee. moeten ja. laten gaan. En ik wil, kijk, als ik door de ellende moet gaan en ik dat heb veroorzaakt, ja, dan, dan is dat zo. Maar ik wil niet een kind daarbij betrekken die nee. daar die, die, die niks mee te maken heeft. Nee, maar, maar goed, in mijn situatie is het natuurlijk zo. Ik had al een kind, ik was al en er was helemaal niks aan de hand. Ik ben daarna pas in de problemen teruggekomen door nou, de scheiding. Ik heb, het, ik heb natuurlijk ik heb heel lang problemen gehad, ook op andere gebieden. En dat is ook een van de redenen geweest. Ergens in mij altijd heeft gezegd ik, dat het niet oké okay zou zijn ja. als ik een kind daarbij... Heel eerlijk, je, daardoor ben je ook een heel stuk milieuvriendelijker dan dat ik ben. Ja, nou, nee hoor. Normaal <laughs> ja, niet van milieuvriendelijk. Ja. Ja. Ja, ja, het schrijft de beste ja, CO2. Uh, als ja, je geen na, kinderen hebt, stond je veel minder co milieu onbewust. Ik heb net volgens mij hele hele grote tas vol met plastic gegeven aan Kim. Dat is ook iets wat ik wel inderdaad... Ik bezorg natuurlijk dagelijks de boodschappen rond. En uh, ik ben altijd iemand van... als ik in een restaurant ben, ja... ik heb liever een papieren rietje. Mm -hmm. Als ze dat niet hebben, dan zeg ik wel eens van... Uh, mag ik een schildpaddenmoordenaar van je? Ja. Weet je wel zo. Ja. Gewoon bewust, omdat ik dat dan even wil benoemen. Niet dat ik zelf zo super milieubewust ben... maar dat zijn vaak dingen... en nu ga ik met prakking, ga ik natuurlijk rond... En dan loop ik elke dag met plastic tasjes. Gelukkig gerecyclede plastic tasjes. Dus dat is toch wel weer een voordeel. Maar daar ga je toch op een gegeven moment een beetje over nadenken. Zo van, ja, het is allemaal leuk dat we tegen de verspilling van eten bezig zijn. Maar als je dan 33 tasjes op een dag wegbrengt, dan moet je toch... Dus gelukkig Top. krijg ik ook um, heel veel mensen, waar ik gewoon dagelijks over de vloer kom, die zeggen ook... Zal ik anders je bakjes ook uh, een keertje teruggeven, weet je wel? Want ja. ik doe alles lekker in bakjes en... Uh, Tasjes ook, worden ook gespaard. En, uh, dus wat dat betreft, uh, soms ja. kunnen we allemaal wel een beetje in een uh, <laughs> iets milieubewuster worden. Ja. Nou, dan gaan we met uh, deze gaan we even naar Casta Blanken. Oh. Ik dat komt weg, doe jij jas aan Ik kom voel je geus onder asplak Zij hoort met een boy naar Casablanca Zij hoort met een boy naar Casablanca Zij hoort met een boy naar Casablanca Zij hoort een boy naar Casablanca Maar zeg me nu eerlijk, ben je dat? Ik kom pull-up in z'n rug meteen m'n lak aan Allo zijn op tempo, kan je dat aan? Zij hoort een boy in de foto is te standaard En jij smeek, dat ik jou niet weggeef Je bent nine break, want ik stoot het nog steek Pak je jas aan, ik zit in die Astra Ik kom voor je toren zonder afspraak. Je mag zo niet te weten dat je niet thuis bent. Je zegt meteen dat je wil vliegen. Maar er zijn veel vrouwen die schiemen. Ze het waard om te vliegen. Ze het waard om te vliegen. Ik kom weg, tu je assan. Ik kom filo te son de asma. Saud me da boe na kassablanca. Saud me da boe na kassablanca. Saud me da boe na kassablanca. Saud me da boe na kassablanca. me maar Ik ben ben ben ben. Ik ben ben ben. Ik ben ben ben ben. Ik ben ben ben ben. Ik ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ik voel me net stalen. In de waggie, zij ziet vaak, ik zit te laag. In. Tempo is hoog, maar ik hou niet van vertraging. Ze heeft liever dat ik naar ke vraag. Maar ik heb toch liever dat ze laag vraag. Zei wat met de boy naar kassa blanca. En ze wil niet eten meer bij Jam. Zei dat kom weg, doe jij Jassan. Ik kom veel je deur zonder, zonder asfalt. Zei wat met de boy naar kassa blanca. Zei wat met de boy naar kassa blanca. Zei wat met de boy naar kassa blanca. Maar zeg maar nu eerlijk, ben je dat waar? Ik kom pull up in zijn vrouw. I was a little friend, I a little friend I was a little friend, I a Even concreet, maar dat ben je niet En viel hem in je my En ik zie het wel, baby, ik zie je snel Ja, dat hoor je vaak Je zingt waar work, work, work, work. Totdat ik naar mijn werk moet gaan yeah, je ziet het als een grap Alleen om tijd te rekken, de blokken op je tas Ik weet niet wat je denkt, ik zat niet met je in de klas Gewoon een vissen in de zee, terwijl je dacht, er was een plas Hé, hey, hey, hou me I'll vast, hé, hey. me los hey. Zit in de kroop met jezelf, ik pak het los hey. I'll I'll in Besef je na en je weet niet hoe, maar ik ben speciaal, maar je weet je niet dat je mij niet waar niet zo. Doe dat je blief, betaal de cash bij de dealer. En bracht de bakker naar de street. Wakker hem voor jou, man aan Ik leef die liep, die zet la vie. Hou weet je voor het bemaar. Op plekken waar je wanna be. Mannen doen gek voor de geld en. Willen dat je voor ook als je belt en. Nu op dingen die je zout. Aan mij mag jou weer gaan. Ga niet volgen met de pick-up. Besef je nou? En je weet niet hoe, maar ik ben speciaal. Maar je weet je niet dat je mij niet waar nu en dan Zandvoort aan het woord op ZFM. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren. Welkom terug bij Zandvoort aan het woord. En we hebben het over een prakkie voor Zandvoort en omstreken. moet ik zeggen. <lacht> uh, we, ik heb een vraag via de mail binnengekregen. En die vraag is... Waar kan ik me... Oh ja, dat is misschien wel handig. Om, uh, aan de... Waar is de uh, Facebookpagina? Of de ik zal hem zo even delen op onze eigen Facebookpagina. Dus als u luistert... Als u op onze eigen Facebookpagina Zandvoort aan Ga het woord... Daar kunt u vinden. Doen. Maar hoe heet hij? Uh, hij heet... Prakky eten over Zandvoort en omstreken. Zeker. Dus als je dat intikt... In de zoekbalk van Facebook. Prakkie eten over Zandvoort en omstreken. Dan komt hij erboven bovenaan uh, er staan. staan. Ja. En dan moet u het gewoon leuk vinden. Dan kunt u de berichten uh, lezen. En dan ziet u ook gelijk dat het een behoorlijk... Uh, eigenlijk vrij veel uh, dingen continu langskomen. Uh, uh, dan hebben we nog een uh, vraag. Wat mag, zijn er dingen die, uh, die niet aangeboden mogen worden? Uh, eten wat echt over de datum is. Kijk, je hebt natuurlijk ook producten die... Um, kijk, kruiden. Uh, mm -hmm. Iedereen weet dat kruiden hebben een uiterste verkoopdatum. Ja. Dat is gewoon puur technisch om uh, de verkoop van goederen uh, te stimuleren. Mm -hmm. Dus als jij bijvoorbeeld, ik zeg maar wat... Um, een, een, een Nassikruiden of bami-kruiden, wat gewoon gedroogde kruiden zijn... dan zit er een datum op. Die is dan officieel niet meer geldig. Maar daar kun, daar kun je heel prima mee koken. Net zoals rijst, pasta. Dat is gedroogd. Dat kan eigenlijk niet over de datum. Ja. Nou ja, maar... dus het, dat, ik werk in de voedselindustrie. Toevallig met rijst en alles. Je kan het langer gebruiken. Als het gedroogd ja. is, dan kan je het... Kijk, als het vers is, dan is het een ander verhaal. Ja, een maar dan ander... kan je het ook nog langer gebruiken dan eigenlijk op de datum ja. staat. Maar als het over gedroogde dingen gaat, pasta, rijst, kruiden. Mm. Um, je kan het een hele tijd gebruiken. ja. ja. Dus dat is het enige wat, uh, ja, wat, wat aan wordt geraakt. Net zoals we hebben natuurlijk met. Uh, ik werk eens met de Too go to go app. Ja. En dat is dan echt. Uh, dan haal je dingen die op de datum zijn. Dus je haalt het. Uh, en dan is het de dag daarna nog goed. Weet je wel, dat soort dingen. Dat zijn allemaal prima. Ja. Je kan ook bijvoorbeeld. Laatst heb ik dat ook gedaan. Had ik, uh, had ik nog wat over. En dat, en dat moest dan. Dat zou ik de volgende dag pas eten. Maar ja, dat was maar goed tot de dag ervoor. Dan bereid je het en dan kan je het de dag daarna gewoon prima eten. Je wordt ook wel wat slimmer met bepaalde dingen moet ik zeggen. Ja, nou, en dan moet ik zeggen, bijvoorbeeld uh, yoghurt. Uh, van die Griekse yoghurt en dat soort de data's, die kloppen helemaal niet. Die zijn vaak nog een week ja. goed na de oorlog. Uh, melk maar. ook, als ja. jij een pak melk dicht hebt, ja, dan en dan is, dan is die vaak dan heb je de datum. En dan is die vaak drie dagen. Dan moet je wel in één keer opdrinken hoor. Maar ja, maar goed, als je hem dan voor pannenkoeken gaat gebruiken... dan ja. is er helemaal niks aan de hand. Ja. Ik had een collega in het magazijn die zei altijd... Als, de data, als we producten hadden waar de THT van naderde, ja. dan zei hij altijd... oh, is nog drie maanden goed, hoor. Kan <laughs> wel. Ja. Oh ja, een tip mensen. Als u, iets hebt, als u nou eieren heeft, die moet u echt niet weggooien. U moet de eieren in de koelkast zetten en elke dag ze omdraaien. Oké, okay. dat is een goede goede tip. Ook in. tip. Weet je waarom ze omdraaien? No? Dan blijft de dooier in het midden zitten. Oké. Okay. Want de dooier die zakt... Altijd ja. uh, Als jij hem elke dag... Dat doen ze namelijk in snackbars... in heel veel horecagelegenheden... verse eieren draaien ze elke dag. En in de originele doos later. En in de originele doos later. En altijd in de koek. Ik heb ze niet eens in de koek. Nee, de, de, meeste, de meeste mensen niet. Maar dan eet je ze waarschijnlijk snel, uh, snel genoeg ja. op. Maar als jij ze langer wil hebben dan... of ze zijn al bijna... Dus, ik bedoel, daar zet, staat ook een datum op... Ja. Als je die datum bijna bereikt, kan je ze het beste in de koker zetten... en dan elke en dan dag omdraai, gewoon even omdraaien. Ja. Dan blijft die namelijk vers. wordt een soort therapie, eieren omdraaien. <laughs> ja. Ja, ik de weet de niet draai. of wel eieren jij in je hebt. Ik heb laatst een hele grote doos gekocht op uh, donderdag bij de foto. Ja, dan is het, uh, zijn ze heel stuk verdedigd. Ja. Maar, okay, maar dat kleintjes. Maar ik heb zo'n grote doos, dat was best ja. wel voordelig. Ja, dat zijn er twintig, ja. Ja, super <laughs> handig. Ja. Ja, dat zijn wel kleintjes, maar goed... Dat, maar sowieso, Fomer heeft dat soort aanbiedingen. Die zijn wel handig. Dat, dat soort dingen vind ik ook echt super. Ja. Weet je wel, ze, ze houden, het lijkt wel of ze steeds... Net zoals uh, die tassen die uh, beschikbaar zijn gesteld... met de diverse producten. Er is nu loting op de site. Ja. En, en uh, dan zijn we ook echt... Uh, ik heb de folder-app. Mm -hmm. Dat kan ik iedereen aanraden. Uh, dat is een app waar alle folders in staan. En dan gaan we ook echt bewust... Ja, ik ga dan ook echt naar meerdere supermarkten. Ja. De, de, dat kwam vroeger niet in me op. Ik moet zeggen dat dat echt door mijn beste vriend komt, die zegt ook altijd... voordat we naar de winkel gaan, eerst in de folder-app kijken. Nee. Ik was altijd iemand van, oh nee, dat maakt allemaal nooit uit. En ik ging naar de supermarkt en ik haalde wat ik eigenlijk nodig had. Of... Ja. En dan haal je al gauw te veel. En niet, gewoon echt, weet je wel, niet bewust, zeg nee. maar. En uh, ja, sinds ik dat soort dingen doe, dat ik gewoon echt ga zitten... eerst ga zitten een lijstje maken... Wat haal ik bij die winkel? Wat haal ik bij die winkel? En het werkt echt, weet je wel. Ja. Net zoals als jij een kilo kip kan inkopen. voor de prijs van uh, 500 gram, bij wijze van spreken. of de 1 plus 1 gratis. Hoppa, gewoon lekker invriezen. Mm -hmm. je wordt, het is op een gegeven moment ook een sport, hè? Uh, als je merkt dat je wat minder te besteden hebt. En je moet gewoon wat meer opletten. Om toch je maand uh, rond te komen. Mm -hmm. Dan zijn dat soort dingen. Ja, op een gegeven moment wordt het een uh, sport. Ik keek vroeger op tv ook altijd dat extreme couponing. Ja, coup nog steeds. Dat vind ik te gek. Dat ze ja. hier, dat, dat, nou ja, dat, dat hier dat, niet hebben. Bijvoorbeeld met wasmiddel heb ik dat ook. Ik kijk ja. altijd als ik weer tegen de wasmiddel aanloop. Ik, altijd waar is nou weer een van die grote pakken goed ja of, uh, vijf voor tien, of of heb je een, nou, nou ja een of uh, ik heb zo'n van witte reus zo'n hele grote doos ja. weet je wel zo'n 7 kilo doos of zo perfect. die kostte nog geen 4 euro ja ja nee. en dan koop je daar verderop en dan kost hij 12 13 ja, euro ja ja ja, ja. Zelfde, zelfde doos het er was echt een ding één ding toen ik uit de schuldsanering kwam dat ja. voor mij echt dat was echt jongens, zo'n luxe toen kon ik weer Robijn kopen. Oh, Want ja. Ik hou echt, echt van Robijn, van al die geuren, ja. van al die producten. En mijn moeder houdt het dan ook altijd uh, in de gaten. Mm -hmm. En ik hou het zelf natuurlijk Aan ook van, ja. Als mensen, Ja, maar goed, als mensen niet bijvoorbeeld wasverzachter meer kunnen kopen, is er één hele makkelijke oplossing. En dat is: uh, uh, dat haalt sowieso geurtjes weg, uh, azijn. Ja. Maar je kan ook azijn met lavendel. Kopen. Klopt, ja. Die hebben, en die, is, ja, niet, die, die is geloof ik, 10 cent duurder. Ik heb een jullie Ik heb een blauwe nu met, met menthol, geloof ja, ik. Ja, zoiets. Maar die is dat, en dat ruikt dan weer net wat frisser voor je kleding. Ja. Waardoor je toch. Een het soort is ook met schoonmaken, van, wat jij eerder al zei. Ja. Schoonmaken zijn, het is echt. Het is perfect om mij schoon te maken. Het is alleen maar dat we zo verwend zijn door de Ajax. En uh, <laughs> ja. ik vind Ajax ook heerlijk. Maar ik vind het gewoon zonde voor mijn portemonnee. Ja, maar ja, je hebt natuurlijk bij de Action. Of bij de Vibra ja. of bij ja. de. Ja. bij, je hebt bij je de Zeeman je... heb je ook wel eens ja. super aanbiedingen. Ja. Want de Zeeman is qua, qua schoonmaak uh, dingetjes ja. ook echt super. Ja. En de Hema vroeger had dat ook. Dat had ja. ook. Uh, Goedkoop wasmiddel en zo. Maar waar, maar waar kunnen de mensen... als de mensen jou uh, dingen willen geven? Ja. Extra willen doneren. Waar kunnen ze terecht? Als ze via mijn, de Facebookpagina? Ja, als ze via de Facebookpagina... Ja, mocht er, nou in, er zijn ook wel wat mensen die bijvoorbeeld geen Facebook hebben. Dan mogen ze me altijd bellen. En dan kunnen ze op een of andere manier vast wel aan mijn nummer komen. <laughs> via, via. <laughs> en, dan, uh, ja, dat, en dan kunnen ze me via de, via de site kunnen ze me benaderen. En uh, je ziet gelijk dat ik degene ben die de meeste dingen plaatst op de, op de pagina. Dus op die manier met een privéberichtje... Ja. Uh, kunnen ze altijd met mij in contact komen. Ja. Dat, uh, mochten mensen dat nou willen... Uh, en ze hebben geen Facebook... Uh, stuur ons dan gewoon even een mailtje... via redactie. Uh, dan kunnen wij je telefoonnummer doorgeven. Dan ja. geven we het ook niet zomaar door. Uh, en dan... Uh, uh, kun je op die manier contact uh, krijgen. U kunt natuurlijk ook gewoon een mailtje sturen... die wij gewoon doorsturen. Dat maakt uh, het ook makkelijk leek mij uh, handig om te doen. Ja, super ik laat iedereen uh, gaan doneren. Dus ja, laat lang. iedereen ja. gaan doneren. En als je wel iemand weet die het moeilijk heeft, klop ook aan. Kan je dan. ook absoluut bij me aanmelden en, en uh, zit jezelf niet helemaal lekker... en denk je van, nou nee ja, ik, ik, ik durf niet, maar ik, ik kan de hulp eigenlijk wel goed gebruiken. Uh, stuur een berichtje. Ja. Weet je wel, dat, dat, uh, net zoals wat ik net al zei. Bij mij is privé echt privé. En als je het tegen mij vertelt. Dan blijft het echt tussen ons. En uh, ik hoef ook niet. Ik help zoveel mensen op de achtergrond. Ook de 9 van de 10 dingen komen niet eens online. Nee. Want het is niet dat ik een bevestiging zoek. Van oh wat doe jij het goed. En daar mm -hmm. doe ik het niet voor. Nee. Ik heb laatst heb ik uh, bij een dame die ziek is. Waardoor, waar ik uh, zorg dat ze in ieder geval regelmatig een warme maaltijd hebben. Daar uh, kreeg ik uh, de bakjes mee. Zoals ik net al zei. Daar vond ik, s'avonds vond ik daar een kaart in. En uh, daar had ze, nou, ze, ze had een sleutelhanger voor me gemaakt ook. En er zat een kaart bij uh, met een tekst erop. Mm -hmm. En uh, ja, dat was op, een, nee, ik probeer hem even snel te zoeken, maar ik weet niet of het lukt. Maar dat was echt super lief uh, Het is niet, oh ja, ik heb hem gevonden. Nou, dan krijg ik een kaartje en ik, ik, als ik mag lees ik hem eventjes. Ja, je door. Uh, lieve schat, ontzettend bedankt voor alles wat je doet. Je beseft nauwelijks wat dit voor mensen als mij betekent. Een beetje hoop, medeleven en een gevoel niet vergeten te zijn... in een wereld die steeds donkerder wordt. Je bent een engel. Nou schiet ik daar echt van vol. Ja, echt. Nog ja, echt. Dat, uh, Dan denk ik echt bij mezelf. En ik doe het niet om een bedankje te krijgen. Want nee. echt niet. Dan, ik doe het omdat ik mensen wil helpen. En als je dan dit soort dingen weet je, krijgt van iemand die eigenlijk gewoon niks hebt... en die, die een sleutelhanger voor me... en toevallig spaar ik ook sleutelhangers, dus ik was er al ontzettend blij mee. En dat je dan zo'n kaartje leest, weet je wel. dan denk ja. ik van ja, ik krijg er een supergoed gevoel bij om mensen te helpen. Het maakt mij... Ik, ik, dat zeg ik, ik heb ontzettend veel banen gehad in mijn hele leven. Ik heb van alles gedaan. Maar dit wat ik nu doe, dat is echt... Uh, ja, dat is, uh, misschien wordt het tijd dat de gemeente is met je gepraat. Praten maar, je uh, <laughs> ja, echt, ja, Volgens mij omdat je gewoon een, een andere ja, ja, ik heb helemaal niet zo nast. <laughs> nee, nee, <laughs> nee volgens mij het, wordt het tijd dat het sociaal wijkteam... is contact met je op bremen, nee. want, uh, ja. Maar het is... Kijk, ik, ik blijf... Uh, ik, ik heb natuurlijk veel te maken met... ...alle soorten uh, initiatieven die er momenteel zijn. Zeker omdat ik de put, podcast heb over de schuldenaar. Ja. Daardoor zorgt het ervoor... Dat ik nog meer extra in contact... en nog even meer informatie voor dingen wil hebben. Maar wat ik... Ik merk bij veel mensen die net zoals jou hebben... dat je... doe het niet voor het bedankje. Ik wil gewoon helpen. Ja, absoluut. Maar heb je net als vele van hen die ik gesproken heb... Hebben, dat je het eigenlijk ook jammer vindt dat het nodig is? Ja, ik vind... Ik, dat is wel iets wat me gewoon nog steeds uh, raakt, echt. Ja. Weet je wel, dat er gezinnen zijn die gewoon echt... Uh, dat toen ik uh, het begon dat ik berichtjes kreeg... en dat er mensen gewoon echt een berichtje sturen... en het eigenlijk niet willen. Laten we dat voorop stellen. Want niemand wil om hulp vragen. Ik ben zelf ook altijd heel... heel uh, iemand geweest die het altijd wel zelf wilde doen. Weet je wel? En op dit moment uh, kan ik mensen helpen. En ik merk ook dat uh, door uh, de berichten die mensen van me lezen... dat ze toch over de streep worden getrokken van... Hè, van nou, ik stuur toch maar een berichtje. En, en de, de verhalen die ik dan hoor, weet je wel... dat, dat ja, ik vind het belachelijk dat, dat hetgene wat ik doe, zeg maar, mm -hmm. dat ik dat moet doen. Doen, ja. Weet je wel, ik doe het met alle liefde, elke dag weer, echt. Want ik, ik word maar er dacht super dat het... gelukkig van. Maar ik hoop dat er een dag komt dat, dat ik niet, meer, niet meer, meer nodig ben. Want, nee. want in principe, ik doe het alleen met heel veel donateurs natuurlijk. Mm -hmm. En, en, en, en mochten er, er mensen zijn die willen doneren, dan altijd graag, want ik kan er ontzettend veel mensen mee helpen. Maar uh, het feit dat ik dit doe... uit eigen initiatief, zeg maar... dat vind ik toms, soms toch wel best wel treurig. Ja. Weet je, dat het nodig is. Ja. En, en uh, dat is iets wat... Uh, ik, ik wil ook misschien wat meer uh, winkels... en wat mensen gaan benaderen... om toch te vragen... Uh, vroeger was ik altijd zo van... ja vragen, dat is toch wel een dingetje. Nu heb ik zoiets van, ik vraag het, omdat ik weet dat het nodig is. En het is niet voor mezelf nodig, maar het is voor andere omdat mensen nodig. nodig. Dat maakt het voor mij al een stuk makkelijker om gewoon echt hulp te vragen. Ja. Weet je wel? En dat, ja. Maar als je ah, dat maar... kan, kan je ook op dat podium staan om te zingen. Zou je wel denken? Hey, ja. Ja. Zou je wel denken? Ja. Ja. Ja, wel scherp. Dat, uh... Marije <laughs> hebt er puntje geslepen. <laughs> en waar. Ja, en voor de mensen die uh, dat in het begin niet hebben gehoord, hier is ze nog een keer. wat oh, is... Looking the end. naar Zandvoort aan het woord op ZFM. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren, dan zijn we nog heel even terug... voor het nieuws uh, bij Zandvoort aan het woord. Uh, en we hadden het net natuurlijk uh, even over de donateurs die uh, we... Uh, allemaal hier hebben. We hebben het nu al een paar keer over initiatieven gehad hier uh, voor mensen te kunnen helpen. Uh, merk je nou, uh, want we hadden het net even tussendoor erover, dat het heel vaak toch de mensen, dat het toch ook heel vaak mensen zijn die zelf ooit in de problemen hebben gezeten of zelf het niet ruim hebben, ja. die toch ook helpen? Dat zijn de, dat, de, en dat verbaast mij eigenlijk nog het meest. Uh, ik merk dat de mensen die wat meer te besteden hebben, toch wat minder bewust zijn van het feit dat dit zich... Uh, afspeelt om zich heen. Ja. En op het moment dat dus die ooggleppen af zijn... dan zijn ze juist ook wel van... ja hoor, nee, ik wil heel graag helpen. Maar ze waren zich gewoon echt niet bewust van het feit... dat er kinderen naar school gaan zonder ontbijt... of noem het maar op. Ja. En uh, de meeste hulp die ik eigenlijk toegereikt krijg... is echt inderdaad van mensen die het of zelf allemaal heel zwaar hebben gehad... of nog steeds hebben. Uh, mensen die zelf bij de voedselbank hebben moeten lopen... en weten hoe het is. En ook uh, nu het dan wat beter gaat met hun... Uh, dat ze gewoon hele tassen uh, uh, boodschappen halen... en willen dat het bij de goede mensen terechtkomt. Ja. En dat is wel iets wat, uh, ja, wat ik merk. Over dat, het dat, al, dat ja. is, en merk je nou ook dat, dat, dat het verschil in de mensen... dat, dat uh, nou, Ik bedoel, meer in, in niveau... Uh, uh, uh, nee, op het moment dat mensen... zeg maar, uh, ook de mensen die hulp vragen... maar ook zeker de mensen die hulp aanbieden... het lijkt wel alsof je allemaal op een soort vanzelfde niveau, als jij nou bijvoorbeeld uh, 10.000 euro op je bank hebt staan, maar je mm -hmm. wil mij wel helpen, dat op een of andere manier, ja, voor mijn idee, weet Vervage je wel, hoe, hoe, uh, ja. hoe ik het ervaar, is dat allemaal niet, uh, niet belangrijk. Nee, het feit nee. dat je mensen wil helpen, dat, dat, dat telt veel zwaarder. Nou ja, voor. en ik denk dat daar ook wel een misvatting zit, want uh, wat je heel veel hoort, is dat mensen, mensen denken dat de mensen die een beetje arm zitten of dit nodig hebben dat dat alleen maar de la, het onderste... van het onderste ja. van de samenleving nee, is. Maar dus dat, is is dus, basis, dat is dus niet zo. En absoluut. het grappige dat is vind ik... Dat, erger we, is, hoor. Ja. dat we hier in de buurt hebben... bijvoorbeeld, uh, ik, ik zal zijn naam niet noemen... het is gewoon privé, maar... hij is failliet gegaan uh, met zijn bedrijf... en dat is gewoon door de crisis ooit gekomen. Ja. En daardoor is hij failliet gegaan. Maar daardoor zit hij wel... Uh, met de curator wat en ja. ook... allemaal dingen die nog betaald ja. moeten worden... Uiteindelijk zit hij dus in het probleem. Terwijl hij heel hoog opgeleid, er, hartstikke ja. goed, uh, jarenlang een heel succesvol bedrijf heeft gehad. En ja, door de crisis is het fout gegaan. Ja. Ja, net, net te veel, veel risico genomen vlak voor. Maar ja, als een bedrijf geen risico neemt, Toch. kan hij ook niet groeien. Absoluut, absoluut. Maar ik denk dat daar ook de, de grootste groep uh, verborgen armoede zit maar mensen die het eigenlijk altijd goed hebben gehad. Ja. En, uh, die, die vinden het ook heel moeilijk ja. om toe te geven. Ik heb ook, ik heb ook wat mensen die wat ouders zijn... die ook gewoon altijd gewerkt hebben... en ook altijd hun dingetjes hebben kunnen betalen... en nu in een, op een plek in hun leven zijn... waarop het allemaal niet zo makkelijk gaat... En dat is voor hun natuurlijk heel zwaar. Maar uiteindelijk woon je bijvoorbeeld nog steeds in hetzelfde huis. Moet je nog steeds dezelfde kosten dragen. En, ja. en, en is dat niet meer toereikend, weet je En dan kom je al gauw... Uh, vandaar dat de reactie van de mensen zo super positief is. Uh, die wat logisch is natuurlijk, hoor, als je hulp mm -hmm. krijgt. Maar uh, dat ze zo blij zijn dat er tussen de, de... Weet je wel, want ze vallen net buiten de voedselbank. Ze krijgen net de toeslagen niet. En, en, en dan ben ik daar weet ja. je wel? En, en, en in die zin uh, kan ik dan heel veel hulp bieden en ook bij mensen die ook wel bij de voedselbank zitten of die wel uh, uh, net zoals de mensen die wel werken en ook in de schuldsinnering zitten er zijn zoveel verschillende uh, mensen die eigenlijk hulp nodig hebben mm -hmm. uh, dat ik het zelf uh, soms wel eens uh, moeilijk heb met uh, het feit dat er zoveel hulp nodig is gewoon echt ja, nou ja, dat, ja, dat, dat is ook wel, het is raar dat deze tijd dat we ja. nu nog steeds dat hebben wel een iPhone van 13, 1400 ja, euro zou... gaan kopen en ja. ondertussen we zijn zo welvarend dat is al wat dat ik iedereen nog raarder super. vind is dat kijk als je in Amsterdam woont dan is het misschien wel heel ik wil niet zeggen normaal, maar daar wordt er misschien makkelijker over gesproken. Daar is het ja. normaal dat je op, op dat soort dingen let. Ja, dat er initiatieven zijn, ja. uh, dat, uh, dat er hulp is. Uh, maar dat een dorp, dat een dorp ja. ik ga nu even niet over het antwoord zeggen... maar dat een dorp dat niet doorheeft dat deze hulp zo hard nodig is... Ja. Terwijl sommige mensen willen het ook echt niet zien, hè? Want, eh, of dat idee heb ik een beetje, weet je wel? Dat ze, ze, ze hebben wel het idee dat het er kan zijn. Oh ja, dat kan wel armoede zijn. Maar nee, nee, nee. Nee, dat een meisje Nee. Weet je wel? En dat ze, dan, dat ze dan bijvoorbeeld wel zien dat een kind uh, met, met stukken schoenen naar school. en dan denkt ze van ja, nee, ja, dat kan gebeuren. Of weet je wel? Dat je dan toch even je hoofd de andere kant op draait. Bewust of onbewust, hoor, moet ik zeggen. Maar... Hmm. Ik denk dat, dat, ik denk dat het, het tijd wordt dat, dat mensen hun oogklep af gaan doen. En dat ja. je gewoon wat bewuster wordt van de mensen om je heen. Let op de kinderen op de schoolpleinen. Uh, Weet je wel? Zorg dat, dat, je, dat je op de buurvrouw let. Weet je wel? Dat soort kleine dingetjes. Het maakt de samenleving zoveel mooier. Mooi, ja. Maar het is ja. ook wel zorgelijk dat bijvoorbeeld de politiek of het of, of sociaal wijkteam, de gemeente, dit niet heeft gezien. Nou ja, het sociaal wijkteam. Uh, die zitten gewoon met het probleem dat ze met te weinig zijn. Ja. Uh, ze heeft, ik weet van Sandra, die doet dan Noord, uh, um, die daar zit, uh, ze zit. Ze heeft het zo druk. Ze is amper Sorry. bereikbaar. Ja. Uh, ze doet ook alle inschrijvingen van schuldhulpverlening, doet zij ook. Uh, ze moet ook dingen doen voor die normaal gesproken bij de balie van de, van de hoe het, moet zij nu opeens doen. Ze ja. gaat continu bij mensen langs, thuis langs. Ik denk dat het tijd wordt dat we de gemeente weer eens gaan uitnodigen. Misschien kun jij er dan gewoon bij zijn. Wij zitten, ja. wel ja. was toevallig we van plannen graag de gemeente te gaan ja. uitnodigen. Laten weer. we dat een keer doen. En laten we uh, de, dan de vooraf nog eens een keertje met de politici er even over hebben. Nou, Voordat is... we de ambtenaren gaan uitnodigen. Dat uh, laat ik aan jou ook. Dat zullen we doen. Ja. Goed, dames en heren. We zijn eigenlijk er uh, dus zo goed zoals uh, doorheen uh, voor deze week. Uh, morgenochtend heeft u natuurlijk weer Ger Loogman met Zandvoort uh, uh, staat op. Of ZFM staat op. Uh,